9 uur in Montserré met het nls Ziekenhuizen en privéklinieken declareren elk jaar voor tientallen miljoenen euro's... cosmetische behandelingen die medisch gezien helemaal niet nodig zijn. Het blijkt uit een conceptrapport dat tot nu toe op het ministerie van VWS is blijven liggen. Een anonieme klokkenluider bevestigde in het RTL-nieuws dat dit soort fraude gebruikelijk is. Het enige wat je geleerd wordt is dat je moet zorgen dat je declareert wat het meeste oplevert. Artsen zouden hierover zelfs tips uitwisselen.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 De advocaat van de 160 fokkers zegt dat vanavond in Nieuwsuur. De fokkers willen de vergoeding als compensatie... voor de financiële schade die ze oplopen door het fokverbod. Per bedrijf gaat het om een compensatie van 3 tot 6 miljoen euro. Volgens de advocaat is het fokverbod een ontneming van eigendom zonder compensatie. Dat is volgens hem in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een strafrechtelijk onderzoek... begonnen naar de behandeling van slangen in het RTL-programma Killer Karaoke. Kandidaten kunnen geld winnen door te zingen onder extreme omstandigheden... bijvoorbeeld in een ijskoud bad vol slangen. Het programma wordt vanavond voor het eerst uitgezonden. RTL benadrukt dat de slangen niet in ijswater liggen... maar dat er alleen wordt gesuggereerd dat het ijswater is... om het voor de kijker extra spannend te maken. In werkelijkheid is het water boven kamertemperatuur... en zijn de ijsblokjes van plastic. De ritzegen van Mark Cavendish in de twaalfde etappe van de ronde van Italië... betekende de honderdste profzegen voor de Brit. In deze ronde was het de derde etappezege voor Cavendish. De Britse sprinter heeft nu 15 etappes in de Giro op zijn naam... 23 in de Tour en 4 in de ronde van Spanje. En dan het weer. Een regengebied trekt noordwestwaarts over het land. In het noorden en oosten kans op onweer en windstoten. Vannacht wordt het vrijwel overal droog. Morgen blijft een plaatselijke bui mogelijk, maar over het algemeen is het droog. Het wordt 13 tot 17 graden, maar er is wel veel bewolking. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Files staan er nog op de A1 Apeldoorn-Amsterdam... tussen Barneveld en Knoppenhoeverlaken, 2 kilometer door werkzaamheden... En na een ongeluk tussen Zaandam en Hoorn op de A7 staat er 2 kilometer tussen Purmerend Noord en de Afrit A van Hoorn. De rijbaan is dicht, verkeer kan er langs via de Af- en de Oprit. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens. Wat niet groeit, krimpt.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 Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Volg dan het online seminar Wonen op 30 mei. Meld u aan op abnambro.nl slash wonen. ABN AMRO, de bank anno nu. Cinema. Cinema. Beleef het filmfestival van Cannes op TV 5 Monde met vele bekroonde films. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Père de enfants, winnaar van de juryprijs in 2009. Meer info op tv 5 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen. Royalty-expert Philip Dreugen die is bij me komen zitten in de studio. En in de studio in Londen zit Michiel Willemsen, onze man daar. We hebben het zo meteen over het Amerikaanse charme-offensief van de Britse prins Harry. En zijn rol in de toekomst. Want Philip Dreugen, groot anglofiel en dus liefhebber van het Britse koningshuis... Ja, ik vroeg net, uh, waarom vind je ze leuker? Omdat daar nog wel lekker relletjes zitten. Maar dat lijkt nu een beetje over met de nieuwe ja. rol van Harry. Maar jij denkt heus niet. Nee, dat bloed, dat, dat waar het niet gaan kan. Dus ja. ik, ik denk dat we nog wel eens een keer wat leuke capriolen kunnen gaan verwachten. Van Harry of van... Ja, we, we, ja wellicht. Of van zijn broer. Nee, van... Jawel. Ja, zit ja nee nee daar zijn ze eigenlijk zijn ze een stukje gekker eigenlijk dan wij in Nederland hier is het van doe maar gewoon natuurlijk al gek genoeg ja? en daar hebben ze toch een iets andere insteek in, uh, in het koningshuis ja, maar William en Kate daar komt toch nooit meer enig smeugen iets vandaan vanaf oh. nu Ik zeg, zeg nooit nooit jij weet meer dan ik <laughs> nee dat ook weer niet okay. nou ja dat dat althans ik, ik dat weet ik niet weet niet hoeveel jij weet maar nee maar er zijn kijk die mensen leven in zo'n strak keursgelijf... dat op een gegeven moment wil je een beetje uit de band springen en ik ja. bedoel er zijn van Kate Middleton, en ondertussen ook weer topless foto's, uh, gemaakt. Dus ja. er blijven altijd leuke dingen gebeuren daar. Goed, zometeen dus. Maar dan vooral over de nieuwe rol van Harry. En Mick van Weely, het opperwezen van de misdaadjournalistiek Journalistiek, zit hier naast me. We bespreken zo woonwagenkampen. En waarom het toch lijkt dat daar altijd net iets meer aan de hand is dan in een doorsnee woonwijk. Dat klopt, ja. Dat zo. Mee twitteren kan. Hashtag BNN Today. Gaan we direct naar het voetbal. Bas Ticheler, Heerenveen, Utrecht. Ja, het is uh, genieten geblazen. Voor de thuisblijvers. Het is 0-0. Uh, na 21 minuten Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Herenveen heeft het één kansje gaat via zomer. Kopbal. En er was een aardige redding van Ruiter voor nodig. Heer veen heeft zich na een wat moeilijke beginfase toch wel een beetje in de wedstrijd gemeld. Maar het is een beetje saai. Er gebeurt niet veel. Het is nog even aftasten. Wie weet uh, ontvlamt het straks en is het geweldig. In dat halflege stadion maar voorlopig is het uh, doorbijten. Frank Wielaert, Graafschap, Roda JC. Nou, ook zo saai, nee toch? Nou, ietsje minder misschien. Dat klinkt nogal erg daar in Ereveen. 20 minuten onderweg. Het is wel 0-0. Uh, en uh, Roda is inmiddels de betere ploeg. Daar schrikt in Doetinchem overigens niemand van. Als je aanhanger bent van de Graafschap ben je dat wel gewend. Nog van de wedstrijden tegen Fortuna Sittard. Die werden uiteindelijk ook gewoon gewonnen. Omdat uh, de Graafschap bijvoorbeeld Anko Jansen in de spits heeft lopen. Die maakte er in de eerste divisie 20. En die zou vandaag ook misschien zomaar een één kansje genoeg kunnen hebben. Roda heeft dat niet, want het heeft al twee kansen gehad. En ze allebei om zeep geholpen. En dus is het nog 0 0- gaan we door met de Britse prins Harry. Die is na een tour van zes dagen door de steeds weer terug in eigen land. En die Amerikanen die waren behoorlijk in, nopjes, uh, in hun, hun nopjes over het bezoek. Want wat ze zagen was eigenlijk, zo werd het ook gezegd in de kranten... een whole new Harry. Geen rebelse prins zoals we die kennen naakt op de foto... met meisjes in Las Vegas. Wanneer was dat? Uh, augustus vorig jaar geloof ik. Precies. Nog ja. helemaal niet zo heel lang geleden. Nee, daarom is het ook heel, natuurlijk grote onzin. Ja. Bedoel, dat hij dat... Dat zo veranderd is, bedoel ja, je? Ja, natuurlijk niet. Nee, die jongens nog steeds gewoon hetzelfde. Nee, nou goed. Dat gaan, we, dat gaan we bespreken. Alleen hij, um, alleen hij zorgt er nu gewoon voor dat er geen camera meer in de buurt is. Dat is gewoon het hele eieren. is het. Uiteraard. Ja. Uh, we zagen hem ook met Arne Koernikova... waar hij een beschaafd kusje op haar wang plaatste. Wij vragen ons af, hoe braaf is Harry nou echt geworden? Is het allemaal regie? Van wie komt dat dan uit? Of uh, wil hij misschien toch ook ergens wat meer op zijn broer lijken... en uh, wat netter overkomen? Daar praat ik over met Royalty-kenner Philip Dreug... en onze man in Engeland, Michiel Willems. Michiel? Um, Hallo, goedenavond. goedenavond. Hij is dus terug in Londen, zes dagen steeds... De Britse pers, maar ook de Amerikaanse pers... spreken eigenlijk uh, unaniem over een groot succes, hè? Absoluut. Mission completed, zou je kunnen zeggen. Want uh, de bedoeling was, uh, was, nou, Harry gaat naar Amerika toe. Die gaat er allemaal hele mooie officiële dingen doen. Die gaat het imago van het Koningshuis helemaal uh, vertegenwoordigen. En er mag geen enkel dingetje misgaan. En hij is inderdaad weer hier in Londen geland. En uh, er is inderdaad ook niks nee. misgegaan. Geen rare affaires, dus... Uh... Wat, wat was het hoogtepunt voor de Britten? Mm, nou, wat Britt heel erg mooi vonden is dat hij naast Michelle Obama stond. Dat ze echt het idee had van hè, onze royal, onze toekomstige prins... de toekomstige broer van de koning, die staat daar naast de first lady. Maar wat ze het leukste vonden was toen hij hè, met dat team van de Warrior Games... dat zittend volleybal deed, ja. dat hij daar zweten en met de dames uh, aan het sporten was... Ja, hij was op bezoek bij uh, Michelle Obama. Ik geloof dat ze samen moederdagkoekjes stonden te bakken of zo. Iets met brooddeeg. Top ja, clip. het was allemaal wel ja. inderdaad heel zoet en ja. heel lief en heel verantwoord. Maar daar was van tevoren een beetje opheffen over. Want um, Michelle Obama scheen er niet zo heel erg happig op te zijn om uh, hem te ontmoeten. Um, goed, toen ze hem uiteindelijk ontmoeten was dat natuurlijk een en al enthousiasme. dat klonk zo. We zijn absoluut thrilled dat he could be with us today that he took the time he just arrived in DC and only has a limited time with us because he has a very busy schedule but he wanted to be here, he wanted to be here. zij wilde niet met hem waarom was dat michiel nou ja, hoe ze het ook formuleert is wel grappig, hè? Hij took the time, het, uh, dat hij speciaal voor ons tijd, maakte, of, tijd vrij maakte om hier te zijn. En hij is zo'n drukke man. Je zou het bijna kunnen zeggen, het een beetje spotten... want wie is hier nou de echte drukke vrouw of man? Dat is natuurlijk de Obama-lady. Nee. Maar um, nee, kijk, uh, in Nederland is hij een ontzettend uh, populaire jongen... en wat te veel drinken, met, met vrouwen aan de haal... dat is hier in de cultuur prima geaccepteerd. In Amerika vonden ze dat wat schokkender... Um, dus ja, als politicus en zelfrespecterende politicus... wil je niet per se naast zo'n soort feestende socialite gezien worden. Het is gewoon een uh, risicogevalletje. Een beetje wel. Ja. Ik bedoel, in het Witte Huis zullen ze gedacht hebben van... God, uh, royals daar in Londen, kon die nou echt niemand anders sturen dan Harry. Um, <laughs> maar uh, ja, die kwam met vliegtuig aan. Ja. Goed, um, zometeen veel meer over of hij nou veranderd is of niet. Maar even kort, Philip, zagen ja. we de whole new Harry... werd er dus gezegd in Amerikaanse kranten. Zagen we die daar? Nou, dat was in ieder geval heel strak geregisseerd. Het was een PR-oefening uit het boekje ongeveer. Dus hij heeft zich goed gedragen, hij heeft geen misstappen gedaan... hij heeft zich, heeft zich waarschijnlijk goed voorbereid... hij weet dat hij geen gekke dingen meer moet doen als er camera's bij zijn. Dus in zoverre, ja, een hele nieuwe Harry, ja... Wellicht. Ik las dat hij, uh, um, als hij een glas drank in zijn hand geduwd kreeg... dan heeft hij een private secretary naast hem... die onmiddellijk ja. dat omwisselt voor ja. een glaasje water. Nee, er zijn, er zijn een heleboel mensen bij die dit heel erg goed begeleiden. Ja. Het Britse Koningshuis, uh, kijkt niet op een mannetje meer of minder. Er gaan op zo'n uh, bezoek gaan er uh, zo'n man of 30, 40 gaan er mee... om te zorgen dat dit helemaal goed gaat. En die zorgen inderdaad ook dat er geen verkeerde foto's worden genomen. Het was één grote PR-stunt om een ander beeld van ja. in ieder geval Harry te schetsen... <coughs> maar ook misschien van het hele Britse Koningshuis. Ja, kijk, het heeft natuurlijk een aantal, uh, een aantal crash. Opgelopen, althans het, het blazoen van Harry, en die moesten een beetje worden weggepoetst. Ja. Uh, hij, hij is natuurlijk in zijn Naki gefotografeerd. Hij heeft uh, strip billiards heeft hij gespeeld. Uh, en dat, dat kon natuurlijk biljaard. niet. Ja, Dat kon natuurlijk allemaal niet. Dus er moest er eventjes een, een soort charme-offensief worden gepleegd. Het is in een hele saaie. Harry geworden ja, nee, ja dat, uh... en dat is en maar, maar dat, dat is het dus. Wat je ziet, is heel strak geregistreerd. er, er is niks echts aan, maar dat, maar dat is heel vaak bij Koningshuizen zo. Het wordt zo strak geregistreerd. Er wordt heel erg goed opgelet hoe je dit soort dingen doet. Er worden een aantal tips van Hollywood gebruikt, hoe je dit soort dingen ook in beeld brengt. En het werkt Want het was een soort Beatlemania in Amerika. In, in Amerika ja. gillende meisjes stonden. Van oh, Harry is er. Zometeen meer over die tips van Hollywood en waarom dit charme-offensief juist nu komt. Dat zo. Maar yes, Maroon 5, makes me wonder, zometeen ook veel voetbal nog. En we gaan eens kijken naar die woonwagenkampen. Onze opperman is erin gedoken. En dat is allemaal niet best, denk ik, wat je daar hebt gevonden. Uh, je ziet veel uh, rare dingen, ja. Ja. <tied> me wonder maroon five Graafschap Rode JC. Net iets spannender dan die andere wedstrijd. Nou, Ik moet eerlijk zeggen dat ik inmiddels ook gewoon achterover leun. Ik heb ja. een paar stoelen tot mijn beschikking. Dus ik zit een beetje in de luie stand na een half uurtje. Kom op heren, maak dat gewoon jongens. Ja, ik ja, kan ook niet helpen. Het is gewoon 0-0. En er gebeurt niet zo gek veel schotje van uh, Vinken. Hebben we nog gezien voor de Graafschap. Maar het was geen al te grote moeite voor Courto om uh, die bal tegen te houden. Nu een uitbraak van Rode JC. Maar daar is Van Kouwen, centrale verdediger bij de Graafschap. Uh, wat eerder bij de bal dan de aanvallers van uh, Roda. Nog een half kansje gezien van Malki, Maar die heeft het vizier vandaag niet op scherp staan. Het enige wat opvalt eigenlijk in deze wedstrijd is dat Roda als het niet de bal heeft... ook tegen de Graafschap gewoon ongelooflijk onzeker is. Iets wat we nog kennen uit de Eredivisie. En ze hebben ontzettend veel tegendoelpunten gehad in de Eredivisie afgelopen seizoen. En je ziet de onzekerheid ervan afdruipen. druipen. Omdat de Graafschap ook geen topscorers echt in huis heeft. Hoewel Anko Jansen dus wel met 20 goals een redelijk aandeel heeft gehad afgelopen seizoen. Maar ja, ze zijn wel bang voor de effectiviteit van de ploeg uit de Doetinchem. Maar tot nu toe heeft die ploeg nog geen kans gehad. En heeft Roda de wedstrijd wel onder controle. Alleen ja, er gebeurt dus gewoon helemaal niks. Na een half uur en dan betekent dat het 0-0 is. En ergens op een bankje ligt Bas te slapen bij Herenveen Utrecht. Ja, bijna wel. Moet je nou ook horen hoe stil het hier is. Wat <laughs> <is> flauw hoor. <laughs> uh, 31 Hilarie minuten gespeeld. 0-0, <laughs> er gebeurt echt helemaal niks. Ik kan echt niets vertellen... Waarvan ik denk God, dat hebben de mensen gemist. Dat uh, verdient het om te vertellen. Behalve wat ik al verteld heb. Een kansje voor Herenveen. Nu is Herenveen wel weg. Het publiek begint ineens wat lawaai te maken. Alsof ze ook voelen dat dat misschien wat kan helpen. En Nu zijn ze zelfs boos. Als de aanval van Herenveen wordt afgesloten door dus scheidsrechter Blom. In de onderstelling dat daar een overtreding is gemaakt door de aanvallende partij, dat zou dan de Roon geweest moeten zijn. Ik had de indruk dat hij. Eerder werd vastgehouden, maar och, de scheidsrechter heeft zo zijn eigen ideeën daarover. En dat haalt dan de vaart er voor zover hij er al in kwam ook weer uit. En zo blijft het toch behelpen na 32,5 minuut. Maar ik ga het vanaf nu wel spannend maken. Want anders moet ik aansluiten achter Frank Wilaard. En dat was toch niet de bedoeling. Om mezelf in de voet te schieten, dat is ook niet goed. Heel goed Bas, zo meer van jou. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Speciaal voor ons heeft Ben Kramer het songfestivalnummer van Anouk Birds gecoverd. Vanmiddag zong je het in bij ons bij Bienen en wij stonden allemaal te lachen op de gang dat deze held dit wilde doen. Het is mooi geworden. Hoe dat, uh, hoe, hoe dat klinkt hoor je zo meteen de crime. Donderdag dus crime dag bij ons. 19 dure auto's, een jetski, 2,5 miljoen euro cash en wapens. Dat is de opbrengst van de inval afgelopen weken bij een woonwagenkampen in Den Haag en Rotterdam. Ja, en dat woonwagenkampen nou niet een hele beste reputatie hebben, dat is wel bekend. Maar wat, er, wat speelt er zich daarna eigenlijk af? En vooral, hoe komt het? Daar is onze crime man Mick van Wely ingedoken. Mick, um, grote actie deze week, ja. een behoorlijke opbrengst. Wat was dit voor operatie? Nou, er zijn op 15 plekken invallen gedaan, huiszoekingen uh, in, in, in en buiten woonwagenkampen. En uh, er zijn zes verdachten. De helft daarvan wordt verdacht van de export, grootschalige export van Wiet naar Engeland. Engeland is één zo'n belangrijk exportland ja. uh, voor, voor wiethandelaren. Nou, het onderzoek liep al langer. Er zijn de afgelopen twee jaar bijna 33 uh, kwekerijen opgerold. En uh, als zo'n inval plaatsvindt, er met veel machtsvertonen. Uh, vaak ook onder begeleiding van ME. In dit geval was het Nationale Recherche. Ze zoeken ook overal, ze gaan zelfs in de grond zoeken, met speciale radaren. Dus, uh, Op zoek naar, naar geld. Naar geld? geld. Ik okay. hoorde zelfs van iemand van justitie die vertelde dat dat specifiek iets was van woonwagenkampbewoners Dat ze vroeger al tijdens hun geld in de grond stopten. Lijkt en, me niet handig als je dan met je woonwagen weer ergens anders naartoe nee, gaat. Nee, nee misschien niet juist daarom dat ze dan weer oppikken en weggaan. Maar goed, ja. in ieder geval, ze kijken. Dus hè, dat doen ze ook bij de invallen trouwens bij motorclubs, dat ze met radar kijken, ja. beton en zo. Goed, de inval deze week stond niet op zichzelf... want dit jaar is het al een paar keer flink raak geweest. We gaan even luisteren. In Eindhoven is de politie een woonwagenkamp binnengevallen. Tot nu toe zijn er tien mensen opgepakt. Zo'n veertig agenten vielen vanmorgen rond negen uur... het woonwagenkamp aan de Terraweg in Best binnen. De politie is al sinds vijf uur vanochtend bezig... met het onderzoek op het woonwagenkamp in Lunetten. In een woonwagenkamp in Best zijn vanochtend wapens en hennep... Welvo de kamp zou een belangrijke rol spelen... in de georganiseerde hennepcriminaliteit... Kortom, het komt wel vaker voor. Er zijn nogal wat van die kampen in Nederland, hè? Ja, er zijn ruim 8000 kampen. Of tenminste, er zijn 8000 standplaatsen. Mm -hmm. Die zijn verspreid over ruim 1100 kampen. Uh, in 370 gemeenten. Maar nou, dat er zijn gemiddeld... niet allemaal enorme... Nee, je hebt, je, je hebt je kampjes van twee, drie... Uh, ik ken ja, gewoon bijvoorbeeld zo'n kampje. Er staan twee uh, uh, wagens op. Maar je hebt ook hele grote, hè, zoals Vinkenslag... en ja. uh, je hebt meerdere hele grote kampen. Nou is natuurlijk de vraag... Uh, je, je mag het misschien niet zeggen... maar het lijkt toch dat er op veel van die woonwagenkampen... dat er iets mis is. De vraag is, hoe komt dat? Waarom ja. is dat daar geconcentreerd? Ja, dat, heb ik, uh, dat vroeg ik me ook af. Want ik heb gepraat met een woonwagenkamp-specialist. Uh, de heer Sjaak ja, Koneraat. Die is echt... Uh, ja, er zijn niet heel veel van, hoor. het is niet vast specialisme. Maar die, die onderzoekt het al heel lang. En uh, die heeft verteld dat het komt namelijk zo... dat vroeger werden altijd de, de uh, woonwagenkamer bewoners dus geweerd uit, uh, uit de bebouwde kom. Dus alsjeblieft bij een vuilnisplek buiten de stad. En, uh, dus ze later, moesten van de gemeente al lekker ja, bij ze, moesten gaan, ze moesten precies bij elkaar, maar vooral de van de stad. Later in de jaren 60, 70 zijn ze bij elkaar gezet. Kreeg grote concentraties. En uh, uh, nou, dan had je ook scholen en alles werd heel goed gedaan. Hm. In de jaren 70, 80, toen heeft de overheid eigenlijk een beetje de handen losgehaald van die uh, kampen en zijn aan de lot overgelaten. Langzaam zijn het uitgegroeid tot een soort van vrijstaten. Sommige maar ja, dat wil uh, nog niet per se zeggen dat je dan dus ook criminele dingen moet gaan nee, doen. Nee, maar je kreeg een, een, een soort uh, ja, verkeerde een wantrouwen jegens de, de overheid. En, uh, dat, ja, die, die, die, die verhoudingen zijn heel erg... Maar je bedoelt, uh, je stopt ons sowieso al weg, dan gaan we ook in, in de wiethandel? Nou, dat een beetje... Kijk, van oorsprong is het ook zo, ze doen... Uh, ja, dat, dat noemt bijvoorbeeld de noemt dat de marginale beroepen ze, ze waren veel bezig met allerlei handeltjes, een beetje in het schemergebied. Eigenlijk ja. waarvoor je geen vergunningen en regels nodig hebt. Schroothandel, dat soort zaken. En dan kan je en ook wel in andere handeltjes waar je geen vergunningen nou, voor ja, nodig hebt. Wiethandel is wel iets bijvoorbeeld wat een beetje in dat verlengde ligt. Het ja, dus ja. gedoogstapier wel niet. Ja. Uh, ja. Ga even naar Frank, want er is gescoord. Ja. 36 minuten zijn we onderweg en ik had ze bij Roda nog zo gewaarschuwd. Anko Jans is eigenlijk de enige die je in de gaten moet houden. Hij schiet een keer een halve meter naast de goal van Kurto. Niemand gewaarschuwt achterin bij Rodi SC, want hij komt in balbezit op 25 meter. Kijkt even in de verre hoek, Kurto is daar heel ver vandaan. Niemand die naar hem toe komt En hij kan aardig schieten. En ook dat zouden ze bij Rode Zee moeten weten. En hij schiet die bal steenhard in de verre hoek. Kurto kansloos. En de graafschap staat zo in eigen huis. Gewoon voor tegen Rode Zee. Na 36 minuten. Roda laat zich hier dus in het eerste dikke half uur. Gewoon beetnemen nemen door de Doetinchemmers. Want zo goed zijn ze niet. Maar ja, zonder bal kan Rode Zee dus ook niks. En dat weten ze nu. Misschien zijn ze wakker. Nu ze achterstaan in Doetinchem. Frank, zometeen. meteen... Uh... Ook weer naar Bas. Maar even door met het verhaal over de woonwagenkampen. Ja. Je zegt, ja, het komt eigenlijk een beetje van oudsher. Ze zijn bij elkaar gezet. Ze deden ja. al in, in andere uh, handeltjes... die misschien niet zo illegaal waren... maar dan is de ja. stap, naar, de stap is de, naar wiet en andere groot. drugs ja. is minder groot. De, de, het raar is het natuurlijk, een hele simpele vraag. Maar als, als iedereen dat weet, jij weet het, ik weet het, de politie weet het, waarom worden er dan niet vaker invallen gedaan? Waarom gebeurt dat? Nou, er er, wordt, niks er worden wel veel vaker invallen gedaan. Maar het is bijvoorbeeld niet zo dat je specifiek beleid voor woonwagenkampen kunt maken. Dat is gewoon discriminerend, stigmatiserend. Ik bedoel, je kunt niet zeggen we gaan optreden tegen uh, specifiek woonwagens. Dus bijvoorbeeld, uh, dat hoort de gemeente geweest. niet. Nou, er wordt gewoon opgetreden tegen criminaliteit. Ja. Dat geldt ook voor de motorclubs. He, dus dus, dus uh, als het vermoedelijk staat dat die hem zich bezighoudt met foute dingen, dan gaan we ons daarop richten. Er is bijvoorbeeld sprake geweest van interventieteams, speciale teams voor woonwagenkampen. Nou ja, dat, dat ligt gewoon moeilijk. Want je kunt niet zeggen we gaan de woonwagenkampen. Het ligt allemaal aanpakken. Heel politiek ligt, heel gevoelig. Ik heb ook gepraat met, uh, bijvoorbeeld met een agent die gespecialiseerd is. Dat is een soort woonwagenkampagent. En uh, ja, die, die willen ook eigenlijk niet live in, uh, een verhaal doen. Omdat het ligt nee, allemaal toch is, heel gevoelig. Dat leek ook een beetje. Hè, want ja. uh, Michelle van onze redactie heeft eens even rondgebeld. Ja. En ze krijgt wel informatie, maar niemand wil het verhaal vertellen. Nee, nee het zijn mensen die, die vaak hun dagelijkse uh, uh, te maken hebben met die mensen. En die, die, die willen dan niet dat er een bepaald beeld creëer, uh, wordt gecreëerd. En die zijn daar uh, wat terughoudend mee. Dat is, uh, dat is uh, wel jammer inderdaad. Nou ja, en uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het specifieke beleid... Uh, in Brabant, daar heb je de taskforce, uh, uh, waar veel tussen bij betrokken zijn. Ja. En uh, de burgemeester uh, van Tilburg, is ook voorzitter van die club, Peter Noordanus... die vertelt ook dat het lastig is uh, opereren op deze woonwagenkampen als politie zijnde. Als je in actie uh, komt, dan ontstaat er al gauw een zekere druk uh, uh, op de hele operatie. Wat doen jullie hier eigenlijk? Ja. Oftewel Bloedling. de politie wordt geïntimideerd daar. Nou ja, als dat, daar dat gebeurt. Ja. Bedoel, er zijn gewoon plekken waar de politie uh, niet durft te komen. En heel veel over, of tenminste, sorry, de overheden niet durven te komen. Die hebben het ook uitbesteed en allerlei andere bureaus. Maar er, zijn dus, die... er zijn dus echt, ik, geloof, ik las vandaag iets van 44 woonwagenkampen... Ja. waar de politie überhaupt niet komt. Nou, ik, ik, ik bedoel, ze gaan niet zo snel heen. Of in elk geval, ze lopen er niet zomaar op. Nee. Maar uiteindelijk, als ze wat moeten doen, dan komen ze er echt wel. En desnoods met hen mee. Dat, dat, dat gebeurt ook wel met groot machtsvertoon. Maar er zijn dus heel veel plekken, en dat, dat is natuurlijk wel zorgelijk... waar overheden niet durven te komen, omdat uh, ja, ze vinden het te gevaarlijk... en ze besteden het uit aan allerlei externe bureaus. En dat, dat is natuurlijk eigenlijk idioot. Dat ja. noem je dan echt bijvoorbeeld al vrij staten. Maar die burgemeester die we net, uh, net lieten horen... Die, uh, die, ja, die heeft toch ook dingen gezegd van... Uh, misschien moeten we, want vooral in Brabant nee, zit het probleem... Zijn collega, de zijn burgemeester van Waalden... waar we het grote aanslag hebben gehad ja. op het gemeentehuis... die heeft letterlijk duidelijk gezegd... Uh, het zou beter zijn als we woonwagencentra helemaal uh, zouden laten uitsterven. Nou, dat zijn natuurlijk behoorlijk pittige uitspraken. En daar zijn dan de kampbewoners weer niet heel erg blij mee? Nee, soort... en dat begrijp ik ook wel. Ik sprak ook met uh, mensen van de vereniging van Sinti-Roma en Woonwagenkampbewoners uh, in Nederland, een aparte vereniging. En die zeggen ook van, door die, door die verharde toon die wij zien. Uh, juist daardoor krijg je een soort radicalisering. En uh, ze zeggen ook van, het gaat ook op heel veel plekken goed. En dat, dat, dat is ook zo. Het gaat op heel veel plekken heel erg fout. Echt heel erg fout. Het wordt echt criminele vrijstaten. Maar het gaat ook op bepaalde plekken goed. En ja, voor hun is dat vervelend voor de mensen die het, bij wie, die het goed doen. Van de week dus nog weer een grote inval geweest in Den Haag en Rotterdam. Radio 1. BNN today. Iets heel anders. Vanmiddag was iedereen bij ons op de redactie een beetje gespannen. Want Ben Kramer, de Ben Kramer, die kwam bij BNN. Wat kwam hij doen? Nou, hij kwam revanche nemen op het zongfestival. Luister mee naar een emotionele bijdrage van Ilan van BNN University. Heel Nederland is deze week in extase... omdat Anouk ons voor het eerst in jaren weer... naar de finale van het Songfestival heeft gezongen. Maar 40 jaar geleden was Nederland in diepe rouw. Ben Kramer. De Ben Kramer deed toen mee voor Nederland... maar werd slechts 14e met dit nummer. Door de straten van Parijs... Klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Nu precies vier decennia later is het tijd voor wraak. Want wat Ben Kramer nodig had, is een echt goed liedje: een onverbiddelijke kraker. En dat hebben we nu natuurlijk. En in 1973 liet je alleen een, een Française en een Joegoslaaf met een houten been achter in, daar in Luxemburg. Wat ging er toen eigenlijk mis? Ja, dat was toen. Ah, was het een andere tijd natuurlijk. Ben je, het was toen met een live orkest. Um, denk erom, we praten wel over 40 jaar geleden, hè? En uh, op dat moment waren wij ervan overtuigd dat dat het beste liedje was. Dan ga je daar naartoe en dan ga je dat zingen. En uh, ik eindig op de veertiende plaats. Maar... Ik heb het zuiver gezongen en er helemaal niks aan. Dus da daar konden ze hem niet op afrekenen. Dus wat dat betreft is er niks verkeerd gegaan. Alleen het liedje viel niet echt in de smaak. Nou ja, dan houdt het op. En Ben, wij zijn de omroep van de Golden Oldies. Dus wij geven je graag een podium. Uh, ja, misschien een kleine revanche. Uh, samen met ons ga je het nummer Birds inzingen. Heb je je goed voorbereid? Nee. <lacht> ah, weet je wat, we gaan het gewoon doen. En uh, ik hou wel van een dus, grapje. Uh... What would I do wrong That I would rather not be right Nog één keer Je wordt bedankt BNN ja, kom <laughs> Het heeft een paar jaar geduurd Maar nu is er gerechtigheid Ben Kramer is gerehabiliteerd To a place without fear With no moonlight All I need are trees and flowers And some sunlight Where memories are being made away Sky like raindrops, birds falling down the hilltops, out of the sky like rain no air, no pride. Beetje James Bond-achtig, vind je niet, Philip Dreugen? Ik vond het echt prachtig. Ja, hè? Doe ze Ja, dus... zeker. <laughs> Facebook.com slash BNN Today. Daar vind je de hele clip van Golden Oldie Bankramers. En uh, wij vonden het uh, schitterend. Vond je niet, Bas? Ja, ik vind het een leuk plaatje hoor. Ja, dus goed. Herenveen net zo leuk, Utrecht. Het is een leuke wedstrijd. Het uh, is dus dus rustig, dat komt goed uit. 0-0, Herenveen Utrecht. Nog even snel. Utrecht heeft namelijk toch wel twee, drie behoorlijke kansen gekregen. Toch nog via Van der Gun op aangeven van Toornstra net naast geschoten. Via Mulenga op aangeven van Toornstra net naast gekopt. En toen dacht Toornstra, dan doe ik het zelf ook een keer. Vrij schot net naast. En tussendoor was Herenveen boos omdat het een strafstop had moeten krijgen, die het niet kreeg omdat Van Annot totaal ondersteboven werd gesprongen door Bulthuis. En iedereen zag dat behalve de scheidsrechter. En zo is het nog steeds 0-0 halverwege in Friesland. Frank Wielaert, de Graafschap Roda. De laatste minuut officiële speeltijd van de eerste helft loopt. De Graafschap leidt 1-0 en is uh, sinds die goal ook een halve meter gegroeid uh, met z'n allen. Want ze spelen veel beter, veel overtuigender in balbezit. Ook nu komen ze weer voor de goal met weer Anko Jansen. En het schot dat gekeerd wordt door Courto. Uh, hij kan aardig aannemen. En uh, dit is het, was in dit geval niet Anko Jansen. Het was Parsicek die uh, daar de kans kreeg. Oh, een jong, hele jonge speler. Een uh, Paul die uh, hier een goede aanname had. En ook uh, lekker inschoot. Maar uh, wel te dicht op zijn landgenoot. Op doel bij uh, Rode JC. En de ploeg uit Limburg. Ja, in balbezit is het allemaal wel aardig. Maar veel te laag tempo. Veel te weinig overtuiging. Veel te weinig doelgericht. Kortom van heel veel, veel te weinig. En dan kom je bij uh, de Graafschap. Gewoon op de koffie. Want uh, dan uh, krijg je één keer een kans voor Anko Jansen. Nou, twee keer in dit geval dan. Maar dan schiet hij er wel gewoon één in van afstand. En dan zijn ze bij de graafschap er gelijk van overtuigd. dat er misschien wel wat leuks in zit. En dat ze het Roda over twee wedstrijden nog wel eens bijzonder moeilijk zouden kunnen maken. Daar had absoluut niemand op gerekend in Doetinchem. Want dit elftal, zei iedereen. ja, dat is gewoon het niet waardig om te promoveren naar de eredivisie. Dat kan eigenlijk bijna niet. Maar uh, ze gaan het wel proberen. En tot nu toe in ieder geval tegen Rode JC met succes. We zitten in de extra tijd. We krijgen er één minuut bij. In die één minuut gaat Rode JC niet scoren. Dus gaan we rusten met een 1-0 voorsprong voor de Graafschap. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal van iets over half tien met Remon Seré.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 En een biljet van 200 gulden heeft ruim 44.000 euro opgebracht... op een veiling van de munten- en postzegelorganisatie. Volgens de NPO was er niet eerder zoveel geld betaald voor het Nederlands biljet. Het gaat om een zeer zeldzaam biljet uit 1908. Tussen 1860 en 1920 zijn er een kleine 2 miljoen biljetten van 200 gulden gedrukt. Daar zijn er nu nog maar zo'n 20 van. Ze brengen op veilingen altijd wel enkele duizenden euro's op, zegt de NPO. En dat waren de hoofdpunten. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Ja, wij zijn al lekker geplaatst... voor de finale van het Songfestival. Maar voor onder andere Letland, Israël en San Marino... is het vanavond nog heel erg spannend. Zij moeten aan de bak in Malmö. Hoe het er daaraan toe gaat, hoor je zometeen vanuit Zweden. En Filip Dreugen en Michiel Willems zijn nog bij me. Um, we hebben het uh, over Harry... en of hij echt veranderd is. En of het niet één grote... dat is het ook, het is één grote media... circus en één groot geregisseerde bende. Maar... Waarom precies op dit moment? Dat zo meteen. Maar eerst de tweets van vandaag met Kees. Op Twitter gaat het uh, over de populairste plaat van 2011. Weten jullie nog welke? Uh, pss, pss, nee, Kees. Nee. Somebody that I used to know van Gotje. Ah. Je hoort hem hier. Uh, Gotje moet namelijk een miljoen dollar betalen... aan de familie uh, van de overleden zanger Louise Bonfa omdat uh, hij voor het liedje, uh, voor dit liedje dus, een sample heeft gebruikt uit het, uh, het liedje van Bonfait. Ze uit 1967. Ik zal hem even laten luisteren. je hoort het. het, het ja, eigenlijk sprekend. Dus ook wel logisch. Uh, er wordt veel over getweet. Het Pendulum tweet. Hoeveel prijzen heeft Godje ook alweer gekregen... voor somebody that I used to know? Ed Wessel van Diepen zegt. Plagiaat is wel een duur woord. Zie het meer als een hele dure sample. En uh, Het Joch die zegt. Verontwaardiging omdat Godje een sample van twee seconden gebruikt. Maar kofferkoningen Milo en Triggerfinger... worden overladen met prijzen. Er wordt uh, ook veel getweet over deze voetballer. Arguably the most recognizable footballer in the world. Yes! David Beckham has done it! Big time! David Beckham, een uh, groot voetballer en een uh, nog groter onderbroekmodel. Uh, hij heeft vandaag gezegd uh, dat hij gaat stoppen. Het uh, patrice sap tweet daarover. David Beckham is een merk, voetballer, vrouwengod en een groot meneer. Respect. Het Niels Brokerhof zegt: mijn inspiratiebron David Beckham, stopt ermee. Uh, dankzij hem ben ik ooit begonnen met het poseren in mijn onderbroek. En David Beckham, uh, of David Beckham, die heeft ook een Twitter-account. Dat is RealBeckham7. Daar heeft hij ook op getweet uh, vandaag. Hij zegt: Ik ga stoppen. Iedereen bedankt voor de steun. En opmerkelijk genoeg: Willemijn, uh, die merkt het al op. Hij heeft maar drie tweets ooit in zijn leven uh, ge geplaatst uh, op dat account. En nog als laatste, er wordt veel getweet over de tweede halve finale van het Songfestival. Vooral commentaar, want de eerste acts zijn niet zo goed. Nico Dijkshoorn die tweet, uh, wereldkampioenschap uit de maat dansen, nu op Nederland 1. Astrid is lief tweet, als ze zo slecht zingen, hebben ze meestal mooiere borsten. En tenslotte nog een tweet over de zangeres van Macedonië, voor wie het niet heeft gezien. Ze is wat dik en ze had een wat grote rode jurk aan. Uh, Amira tweet daarover, rood kapje is ontsnapt uit het sprookje en heeft alle hoofdrolspelers opgegeten. Volg jij het een beetje, Philip, Songfestival? Uh, nee. Nee. nee. Nee, ik ben opgehouden. Sinds ze het orkest niet meer hebben, volg ik het niet. Zes <laughs> ben. Ja, maar je gaat nu toch zaterd <coughs> zaterdag wel kijken? Denk ik uh, aan? Uh, lijkt het op, ja, lijkt Ik A, heb Mooi, ik een feestje maar. en B, lijkt het beste. Nee, joh, echt. Uh, het is ook altijd hetzelfde. Dan denken we altijd dat we een heel goed liedje hebben. En dan wint er een of andere Jengel-melodie uit Macedonië. En dan uh, ja, dus uh, spreekt uh, iedereen weer schande van. Ik bedoel, uh, maar we gaan ook niet winnen, gehad. maar een top 6 zit er wel in, schijnt het. Uh, ja, dat roepen, dat, roepen, dat, roepen, dat roepen we zo ongeveer iedere keer. En het, gaat altijd, het is altijd weer janken uiteindelijk. Dus uh, laten we niet te veel ja, hopen. Het is natuurlijk wel voor de eerste keer. sinds negen jaar dat we ja, dat in er een de de finale zitten. Disco. Cheryl Crow. No club All I Wanna Do. This is L.A. All I wanna do is have a ...druk bezig met een nieuw album. Haar eerste in het country-genre. En die zou over een dikke maand moeten uitkomen. Shell Grow, dus All I Want to Do. Gaan we door. Prins Harry, de jongere broer van de Britse kroonprins William... ...die heeft net een week lang een grote promotour door de VS gedaan. At the White House, it was the first lady, Michelle Obama... ...who greeted Harry's unannounced arrival. Well? Surprise! <laughs> At a fundraiser later that night, the prince spoke about his passion for sports. And many of these young people whose lives are being changed through the power of sports. Having earlier highlighted the work of anti-landmine charity, the Halo Trust, a chance to put it into a very personal context. My mother, who believed passionately in this cause, would be so proud of my association with Halo. And in her special way, uh, she adopted it as her own. Ja, Harry bij Michelle Obama bij een sportproject. Mijn project tegen landmijnen. Nou, de Amerikanen waren laaiend enthousiast. Zagen een hele nieuwe Harry, een whole new Harry. En, en niet eentje die naakt door het beeld rent met een uh, nazi-vlaggetje <coughs> op zijn arm. Ook maar leuk. een keurige royal was ja. ook spannend. Die beleefd wat kusjes op de wang geeft hier en daar. Ja, en je kan zeggen, het imago van de prins heeft dus een, een, een flinke boost gekregen. Was dat nou vanuit hemzelf? Was dat een masterplan van Elizabeth, zijn oma of van zijn, uh, van zijn vader. Daar heb ik het over met koningshuiskenner Philip Dreugen... en onze correspondent in Londen, Michiel Willems. Uh, Philip, jij zei net... het is één grote, strak, Hollywood-like geregisseerde tour ja. geweest. Ja, bent van die fotomomentjes bijvoorbeeld. En, en, en dan eventjes zo'n zo ontmoeting met Miss America. En die roept dan naar de hand van... oh, ik wil met hem trouwen. Nou, daar heb je de kop voor de, voor de Daily Mail van uh, gisteren dat is, bijvoorbeeld. Ook dat is geregisseerd? Ja, dat is voor een heel groot gedeelte is dat geregisseerd. Althans, je weet natuurlijk niet dat een krant dat over gaat nemen. Maar je weet dat als je dat soort momenten creëert... en je laat iemand uh, van tevoren zeggen van... god, het zou leuk zijn als je zou zeggen dat je hem heel erg leuk vindt... en die speelt een beetje goed mee... dan heb je wel weer een momentje, en wat En wat levert hem dat op? Nou, persoonlijk op het ogenblik niet zo heel erg veel. Alleen kijk, een koningshuis moet tegenwoordig heel erg eh, opboksen tegen de onverschilligheid van mensen. Eh, we hebben net in Nederland hebben we de troonswissel gehad. Dan lijkt het alsof een heleboel mensen heel erg enthousiast zijn. Zijn ze ook, maar er is ook een hele grote groep. En die is groeiende die zegt van, het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Daar moet tegen opgebokst worden. En als je nou een, een, een, een familie hebt van allemaal mensen die zich min of meer een beetje misdragen, die gekke dingen doen. Dan is, de, dan is het heel snel die, dat die onverschilligheid om kan slaan in van, laten we er maar van afgaan. Nou ja, je houdt de wel jaren... de aandacht door ja, schandalen. Natuurlijk. Zeggen, dat, dat is zo, maar het heeft de Britten in de jaren negentig bijna de kop gekost. In de jaren negentig gingen er echt stemmen op, serieuze stemmen in Groot-Brittannië om te zeggen van we doen de winsters, doen we weg. Die uh, Economist. <coughs> vanwege kopte... welke schandalen toen? Nou ja, met name vanwege wat er toen met Diana gebeurde. Ja. Dat, voordat ze doodging overigens. Toen kopte de, de, de Economist die kopte al een idee whose time has passed. Met andere woorden... Dat is iets uit het verleden. Laten we er nou in godsnaam eens een keer mee ophouden. Een serieus plat dat dat zegt. Nou, daar zijn ze toen heel erg van geschrokken. En ze weten dat ze heel erg op hun, op hun, op hun teller moeten passen. Ja, en dus moet er nu een plaatje komen dat, dat ook Harry zich ja. schikt binnen de... Ja, de, de... Jongen, de jongen die underage drinking heeft gedaan, die cannabis heeft gerookt... die inderdaad naakt door het beeld heen liep, die uh, allemaal uh, gekke dingen heeft gedaan... die moet nu ook in het gareel en hij heeft het... Gedaan. Ja, en Michiel, um, juist dat uh, naakt door het beeld lopen iets um, een nazi-pakje... dat maakt hem nou juist zo populair bij de Britten? Absoluut. Ik bedoel, er, daar houden we Britten van. Uh, mensen die op stap gaan, die een bol nemen, die een beetje uit de bol springen. En ook um, als je kijkt naar het Engelse Koningshuis... het is natuurlijk een beetje stijf en het is formeel. En dat moet het ook zijn, want dat willen de Britten het ook graag. Maar het is natuurlijk, Harry, hij is niet iemand die past tussen die echte royals uit Oxford en Cambridge... en de traditionele zoals we die allemaal kennen. Hij is, hij is bijvoorbeeld nooit naar de universiteit gegaan... dus hij wordt ja. echt gezien een beetje als een man van het volk... die direct naar uh, Sandhurst Academy ging... Hè, naar die uh, elitaire militaire opleiding... En hij wordt dus door veel Britten een beetje gezien van. Nou, uh, Prins Charles is een beetje vreemde vogel. Met al zijn ideeën over uh, natuur en organisch en, en dergelijke. Uh, Kate is een ontzettend bekakte vrouw. Maar zal ongetwijfeld een hele goede koningin zijn. William is een leuke jongen, maar wel erg posh en chic. En Harry is echt down to earth, man van het volk. En uh, dat wil de koninklijke familie toch wel graag behouden. Maar in het hm. buitenland, en vooral in veel Commonwealth-landen. daar gaat natuurlijk zo uh, wat net ook al gezegd werd: een prins die een natiepak aantrekt, of een cannabis-sigaret rookt, of helemaal uit de band springt in Sinner City. Dat gaat er niet zo goed in, natuurlijk. Maar is het ook, uh, Philip, um, nu dan is -ie, wordt hij de keurige Harry. Ik kan me voorstellen dat ze denken... we willen hem behouden als een soort functie. Ik bedoel, je hebt aan de ene kant een enorme elitaire... zoals Michiel net beschrijft... Mm -hmm. enorme elitaire keten. En we kunnen ja. hem nog wel gebruiken. Want hij blijft wel een beetje onze binding met het gewone volk. Zeg ja. Maar. Nou, hij heeft één ding waar hij, dat, dat hij natuurlijk echt op bekend staat. En, en wat hij ontzettend goed doet. Hij is militair. En ook niet een militair die ergens achter een veilige tafel... Uh, uh, briefjes zit te tikken. Nee, hij vliegt in helikopters. komt in gevaar. Gaat er om met andere echte militairen. Uh, schiet... Uh, en doet allerlei ja, militaire dingen. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Dat hij zichzelf ook in, in gevaar brengt dat hij dat risico neemt... net als de rest van de manschappen. Dat wordt heel erg gewaardeerd in Groot-Brittannië. Ja. En, dat, en dat houden ze ook wel. Ja, maar ze, ze dat willen hem zo dus binnenboord weg. houden. Ze willen... Ja, Nee, niet dat hij maar... die gefreakte party in de prins... daar hebben ze niks aan? Nee, kijk, dat, dat, dat, natuurlijk vinden Engelsen dat op zich ook wel weer leuk. Het is ook wel een beetje spannend en het hoort er, ook, het hoort er absoluut bij. Alleen daar kun, je, daar kun je niet iets op bouwen, laten we, zo, laten we het zo noemen. Dat moet op een gegeven moment, dat hoort ook bij je jeugd... en hij is nu 28, dat moet op een gegeven moment wel wordt... een beetje afgelopen ja. zijn. Ja. En komt dit nou vanuit, vooral vanuit de koker van zijn oma of vanuit pap? Nou, vanuit, vanuit het hele hof, hoor. Ik bedoel, er is op een gegeven moment is er, is er toch ook wel... Uh, net als in Nederland is er een, een bepaalde regie... hoe. Uh, hoe hoe, hoe de, de Royals gezien moeten worden. En dat heeft, die heeft, de koningin heeft daar natuurlijk een stem in, Charles heeft er een stem in, maar ook de rest van de hofhouding die zich probeert. Uh, ja, dat, dat een beetje te masseren. Ja. Ook in de pers, om, om te proberen mensen op een bepaalde manier voor het voetlicht te brengen. En waarom juist nu, Michiel? Um, we weten in ieder geval dat uh, um, straks komen die Commonwealth. Um, hoe noem je dat? Bijeenkomst. Daar zou uh, Elizabeth heeft gezegd. Ik ga er niet naartoe. Ik stuur mijn zoon nee. wel. Hij mag voor het eerst mag hij wat doen. Is het ook een beetje in dat licht dat, dat langzaamhand die jongens nu ook officieel worden klaargestoomd om straks de ja, te maken? Overigens, dat Elizabeth daar niet naartoe gaat, dat is ook wel een uh, interessant detail. Want er wordt natuurlijk gezegd: goh, ze wordt te oud en continentale vluchten moet ze niet meer maken. Maar die summit, die bijeenkomst vindt plaats in Sri Lanka. Nou, en dat is ook een politiek statement: dat Elizabeth niet geassocieerd wil worden met die president daar. Vanwege toch een beetje controversiële strijd een paar jaar geleden. Het is inderdaad een beetje idioot uh, dat je van. Partyprins en een prins die helemaal uit de ban is gesprongen de afgelopen jaren. En die aan toch controversiële oorlogen heeft meegedaan. Want wat net werd gezegd, tuurlijk wordt zijn hele militaire carrière... Uh, hier door een bepaald gedeelte van de bevolking ontzettend gewaardeerd. Maar Afghanistan, Irak de, uh, en Afghanistan, dan waar hij twee keer is geweest... dat zijn toch oorlogen waarvan een heel groot deel van de Britten niet hebben achtergestaan. Dus dat oh. hij daar in actie is geweest... wordt door sommige Britten juist weer helemaal niet uh, goedgekeurd. Maar het is... Het was een beetje het hoogtepunt waarin de Britten realiseerden... van goh, deze partyprins moet... Uh, nu eindelijk serieus aan de bak... was bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Misschien kun je dat nog herinneren. Toen zat Jacques Rogge daar... Uh, van het Internationaal Olympisch Comité. En de koninklijke familie moest daar iemand naar voren schuiven. Nou, de koningin had al de opening gedaan. En toen zat daar in één keer Prins Harry. En uh, binnen en buitenland dachten toen toch wel heel veel mensen van... waarom zit daar niet de burgemeester van Londen? Waarom zit daar niet de Britse premier? Waarom zit daar niet Kate, William of Charles? Maar uitgerekend Harry. En dat vond ik ook, dat was iets te snel erbij het Britse volk erheen uh, drukken. Ja, want daarna kwam nog uh, dat naakt in Las Vegas, volgens mij, dat schandaal. Dat was ja, daarna dat nog. had niemand zien aankomen, Even tot slot kort, heren, Filip, um, gaan we het nog meemaken dat Charles eens een keertje op de troon komt? Als zijn moeder morgen omvalt, uh, dan ja. wel, ja. Ja, maar, maar, want ze gaat echt niet aftreden. Dat vermoed ik van niet, nee. nee. Het zou beter zijn voor de Britse monarchie, want anders heb je straks... als zij inderdaad omvalt, dan moet je rouwen vanwege de vorstin... en je moet gelijk blij zijn dat er een nieuwe koning is. En dat is natuurlijk altijd een beetje gek. Maar ik denk niet dat ze, ik denk niet dat ze het gaat doen. Ik denk nee. dat ze blijft zitten totdat ze echt daadwerkelijk omvalt. Goed, en tot die tijd kan Harry nog een beetje aan zwansen? Uh, hij, hij heeft niet zo heel veel ruimte meer, hoor, nee. na al zijn avontuurtjes. Het <laughs> moet wel een beetje, toch, in de 21ste eeuw? Het moet wel een beetje... Ja, nee, uh, ja, maar goed, de monarchie is niet ja. van de 21ste eeuw, zou je ook kunnen argumenteren. Dus er de, de moeten ze langzamerhand moet er, moet er ook eens een keer in, in Groot-Brittannië doordringen... dat ze ook de boel een beetje moeten loslaten. Precies. Maar dat gebeurt nog steeds niet echt. Volgens nog, eventjes geen schandalen, maar Philip sluit het zeker niet uit. We blijven het volgen. discard heart keep your pain Het schijnt ook wel naar het uh, Songfestival te willen. Als het ooit op mijn pad komt, dan sta ik er voor open," zei ze laatst. Laura Jansen, Queen of Elba. Bas Diggeler, Heerenveen, Utrecht. Jongen, bijna uit je lijden verlost. Ja, nee, goed ja. Het is niet zo'n leuke wedstrijd. Terwijl het laatste kwartier van de eerste helft leuker was dan het eerste half uur. gebeurde echt niks. Utrecht kreeg in het laatste kwartier een paar kansen. In de tweede helft één kansje gezien voor Heerenveen. Het is nog 0-0 voor de duidelijkheid. Maar de kopbal van Finn Bogason op aangeven van Maricic was net een beetje te slap. Op de tribune hebben we Ernst Faber gezien. Dat is de assistent volgend jaar bij PSV van Philip Cocu. En het is een uh, vrij slecht bewaard geheim dat bij PSV Mike van der Hoorn wel op het lijstje staat de verdediger van Utrecht. Dus normaal gesproken wil hij die wel eens aan het werk zien om te kijken hoe dat gaat. Van der Hoorn nu aan de bal. Geeft mee aan zijn compaan centraal achterin. Jan Wuitens die dus uh, vertrekt na dit seizoen bij FC Utrecht. En dan gaat de bal naar de linkerkant waar Bulthuis kan aannemen. En zo zoekt Utrecht maar weer naar iets wat het in de eerste helft dus nog niet zo heel vaak heeft kunnen vinden. Namelijk ruimte en uh, een mogelijkheid. Dat is dus drie keer gelukt. Drie keer had hij er maar zo gekund Via Van der Gun, Moulenga en een vrij schop van Toornstra. En de Vries aan de andere kant met een kopbal van Zomer. En een niet gegeven strafschop hebben we daar eigenlijk een vergelijkbaar klein handjevol tegenover gesteld. Nu komt Utrecht met een gelukje trouwens. Assaren kan schieten vanaf de rand van het strafgebied. En dat uh, verdwijnt dan in de handen van Christoffer Noordveld. De keeper van de Heerenveen. Zo blijft het 0-0 na 53 minuten. Frank Wielaert, De Graafschap, Roda. 50 minuten onderweg, 1-0 voor De Graafschap. En bij is C. al voorrust ingegrepen. Want Wielaert naar de kant gehaald, Tamata in de ploeg gebracht. En de verdediging een klein beetje omgezet. Maar die drie verdedigers van Roda hadden het in de slotfase van de eerste helft knap lastig. Met de aanvallers van De Graafschap. En hebben in de rust duidelijk op hun donder gekregen van trainer Ruud Brood. Want na rust zit er wel de nodige pit in het spel van uh, Rodie SC. En dat ontbrak er nogal aan. Het zakte heel ver weg tegen het einde van uh, de eerste helft. En nu zit er wel uh, vaart in de aanvallen. En krijgen ze een vrije trap halverwege de helft van uh, de Graafschap. Er zijn er wel een paar die ineens op doel kunnen schieten. Eén daarvan heet Vlederis. Nou, voor je het weet heb je er één in liggen. Graafschap Rode SC. Roda kan het wel gebruiken. Het is 1-0 voor de Graafschap. gaan wij even naar het Songfestival. Want de tweede uh, halve finale is nu bezig. Uh, Giel Troost van OutTV, die is bij die halve finale. Giel, goedenavond. Oh, hallo, goedenavond. Ja, uh, is er al iemand voorbij gekomen waarvan je zegt... nou, daar krijgt Anouk het lastig mee? Uh, nou, ik denk dat degene waar Anouk het heel lastig mee gaat krijgen... zometeen komt, want dat is namelijk Noorwegen. Ja. Die, uh, dat is een van, uh, van de grote favorieten. En uh, voor de rest is uh, Israël net geweest en dat is een prachtig nummer. Dus dat zou ook nog wel eens heel goed kunnen doen. Even een stukje Noorwegen. Dit is een uh, enorme kanshebber? Dat is wel echt een kanshebber, ja. Margaret Berger uit Noorwegen. En Israël? Hebben we daar ook een fragmentje van? Volgens mij wel. Even kijken... Nee, dat hebben we niet. Nee. nee. Um, de, waarvan, waar, waarvan zeg je van nou, dat, uh, dat was enorme daar hoef oh, niet een enorme afgang? Oh, een enorme afgang heb ik nog niet gehoord. Nee. Helemaal niet? Nee. Alleen ik denk dat de jongens van Letland, die, die hebben geopend, dat die, dat die echt onderaan zullen eindigen. Denk ik, verwacht ik. Oké, okay, dus uh, als ik het zo een beetje hoor, um, want die eerste de halve finale waar Anouk in zat, dat was gewoon bijzonder sterk. Maar dat klinkt dit niet? Um, nou, dit is een, vooral een hele afwisselende halve finale. Bij, uh, ja, bij Anouk zaten ook wel heel wat sterke nummers inderdaad. Ja, ja ik denk dat het qua kwaliteit een beetje hetzelfde is elkaar. Heb je Anouk nog zien lopen? Um, nee, nee. Ze is eigenlijk uh, niet, uh, ja, je ziet er niet zo voorbij komen hier in Malmö. Je is het bolen misschien. De laatste keer dat ik haar gezien aan heb, heb ik een Nee, ze is de killing aan het kijken hè, is zal ze nou wel eens een keertje af hebben denk ik. Maar... Ja, ik denk dat ze, dat ze weer met een nieuw seizoen is begonnen. Ja, ja goed. Ja. Gril Troost in Malmöi, op naar zaterdag, dankjewel. Tot, een zaterdag. Today. Willemijn Veenhoven. Tot slot nog even een rondje langs bekend Nederland schrijver Philip Huf, die is opgelucht. Ah, Willemijn. kost bijna een miljard euro, maar dan heb je wel wat. Een UEFA-cup. En kom je als een van de negen clubs uit Londen in het rijtje Ajax, Barcelona, Bayern München en Juventus terecht. Dat wil zeggen, een club met drie grootste Europese bekers in de prijzenkast. Ik heb het over Chelsea natuurlijk. Het was hoe dan ook de week van het grote geld. Wangedroogde Great Gatsby, geschatte kosten 12 miljoen dollar. Wat een openingsweekend van meer dan 50 miljoen dollar opbrengsten. Ook een succes. Maar de grootste wind? Dat sympathie niet te koop is. Iedereen die ik ken was gisteren voor Benfica. En iedereen die de film al zag, verkiest het boek. Gelukkig maar. En dan cabaretier Caroline Borgers. Hey Willemijn. Artsenorganisatie KNMG wil de mogelijkheden voor euthanasie bij dementerende beperken. Zij vinden dat de patiënt zijn verzoek zelf moet kunnen herbevestigen. Sorry, misschien dat ik al dementerend ben... maar het hele idee van euthanasie is toch dat je juist wil... dat je leven beëindigd wordt wanneer je niet meer in staat bent iets te herbevestigen. De KNMG wil een voorwaarde scheppen die het uitgangspunt onderuit haalt. Dat voelt dan misschien humaan aan, maar als ik daarvoor kies wil ik gewoon brabbelend en totaal ontoe dood kunnen gaan. En als laatste stilist Fred van Leer, die heeft een boodschap voor Anouk. Hé mij nou het uh, laatste woord uh, uit Rotterdam. Nou, iedereen zit natuurlijk het Songfestival te kijken, behalve ik. Ik denk dat ik de enige ben die niet naar het Songfestival kijkt. Dat wil zeggen enig homo. Maar uh, ik hoop natuurlijk wel heel erg dat Anouk gaat in de komende zaterdag. Dus uh, Anouk, zet hem op als je luistert. Uh, fijne avond. Bye. Philip Dreugen gaat mooi niet kijken. Jij wel Michiel Willems in Londen? De oh, de oh, die Michiel is al weg. Oh, die is al weg. Oh, ja? just walking. Nee, nee, nee, definitely not. Oh, hij is met iets anders bezig. <laughs> Ga jij kijken, Mick? Eh, uh, ja. Ja, goed. Ik ook. Zometeen 12 op Peperstraten. En. <middels>